Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de fabriek van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas... zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel... dat bestemd is voor de Nederlandse luchtmacht. Het is het eerste van twee door Nederland bestelde testtoestellen. De straaljager moet de opvolger worden van de F-16... die inmiddels 33 jaar oud is. Binnenkort wordt het toestel overgedragen aan de luchtmacht. Het tweede testtoestel wordt komend voorjaar geleverd. Over de JSF is veel te doen, vooral over de kosten... Het komende kabinet moet een definitieve beslissing nemen over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig. In China is de vrouw van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Qilai veroordeeld tot voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als ze zich twee jaar lang gedraagt, ze vermoedelijk levenslang in de cel zit. De vrouw Gu Kailai Lai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie had met haar zoon. Zuid-Amerika staat achter de asielverlening van Ecuador aan Wikileaks oprichter Julian Assange. Dat zegt de Unie voor Zuid-Amerikaanse landen Unasur, na een ingelaste top. Assange is op de vlucht voor de Zweedse en Amerikaanse justitie en zit sinds juni in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Ecuador heeft een politiek asiel verleend waar Groot-Brittannië wil hem uitleveren aan Zweden. Daar is Assange aangeklaagd voor verkrachting. Gisteren kreeg Ecuador al steun van een ander bondgenootschap van omringende landen. De Amerikaanse zanger en boegbeeld van de Flower Power, Scott McKenzie, is overleden. Hij werd in 1967 wereldberoemd met de hit If You're Going to San Francisco. Verder werkte hij samen met de mamas en de papa's en schreef hij mee aan Kokomo van de Beach Boys. Scott McKenzie was 73. Het weer, stapelwolken en zon en vanmiddag een kleine kans op een bui. Het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Dit, was het... Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp 3. Ring A10 richting de Nieuwemeer tussen Zeeburg en het knooppunt Amstel 4. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Mensen kan je mee. Lekker. Lekker. Zwemmen in de zee. Lekker. Zwemmen in het rond. Lekker. Zwemmen in de zand. Lekker. En ga je mee, lekker zwemmen in de zee. Lekker zwemmen in een rond, Lekker zwemmen is gezond. Heb je alles om de rij? Zet je zorgen. Klaartje zo Albert-Jan, begin voor uur twee van Zandvoort op zaterdag. Ja, zwemmen in de zee. Iedereen is lekker aan zwemmen in de zee. Ja, zeewatertemperatuur is vandaag goed hè, hier in Zandvoort. Het is heerlijk zijn weer. Heerlijk, dus geniet ervan vandaag en morgen in ieder geval nog schitterend weer. Graag je op 30 op strand, dus wat willen we nou nog meer? Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de trafasje overigens en zwemmen in de zee. Z. Zandvoort, Zandvoort en de regio. Ga je mee? Wat gaan we allemaal doen uh, dit uur, uh, Albertje? Nou, het tweede uur, uh, luisteraars, er staat... de uh, komende volgende onderwerpen... Uh, gaan de revue weer passeren. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En Zandvoort staat weer bol van de evenementen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want de komende drie weken is het weer enorm gezellig in Zandvoort. Zeker als het weer zo blijft zoals het nu is. Dan, uh, dan kan het erg niet meer stuk. Dan zou de zomer alsnog geslaagd kunnen zijn. Uh, goed, we gaan rond de klok van kwart over dit... Uh, 20 over 3 gaan we praten met Rodesh, de Zandvoortse zangeres. Enige tijd geleden heeft zij een cd uitgebracht en zij uh, treedt volgende week, zaterdagmiddag om 3 uur op, in het, uh, de serie Museumconcerten en zij komt daarover vertellen. Uiteraard gaan we rond de klok van kwart over 3 ook weer even schakelen met SV Zandvoort 1 tegen Odin, 59 weliswaar tweede om de KNVB-beker. Voor de laatste keer dat we met Joop spraken was het 0-1 en kijken dan of de stand inmiddels veranderd is. En daar is natuurlijk veel zomerse muziek tussendoor. Dus ik zou zeggen, luisteraars, genoeg om uw radio op het strand lekker op ZFM, uw lokale zender, te laten staan. Ja, we hebben nog wel een paar zomerse platen in petto, hoor, dus dat gaat helemaal goed komen, Obetje. Heb in. je er zin in? Ik heb er zin in. Mooi, ik ook. Dan gaan we er tegenaan tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Bij de lokale omroep ZFM Zandvoort. Welkom allemaal en hou de radio lekker aan. Hier is Warren G. en Nedok. Die leuke zin van hun heet Regulates. Het was een clear black night. A A white moon Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E. so I could get some phones rolling in my ride chilling all alone Just hit the east side of the LVC on a mission trying to find Mr. Warren G. See the car full of girls, ain't no need to tweet all these skirts know what's up with two one three. So I hooked to left on two one at Lewis. Some brothers shooting dice, so I said let's do this. I jumped out the ride and said what's up. Some brothers caught some yats, so I said I'm Mr. These girls peeping.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 in the clip and one in the hole, Nate Dogg is about to make somebody's turn cold, now they dropping an and yelling it's a tad bit late, Nate Dogg and had to regulate, you know I got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 It's the Chords, strings, we brings melody. G funk, where rhythm is life and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you high like every day. And if your ass is a buster, two one three. En zo'n plaatje uit de oude doos op de Zandvoortse radio You're the G in Nederland dog And regulate Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, Text tv Op kanaal 45 en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 kan je alles volgen op CFM TV. Zeker gaan doen als je dat uh, nog nooit gedaan hebt. Al het laatste nieuws lees je daar, dus. gaan gewoon, uh, gewoon een keertje gaan kijken, heel Leuk. Wij gaan plaatje uit de Euro Breakdown draaien voor je. Hier is Takata. Wooh. Een lekker dansbaar plaatje uit de Euro Breakdown van dit moment. wordt op elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf overigens. Gepresenteerd door collega Sjors van Dam. Voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. Van de eerste helft in ieder geval. Gaan we naar Rio Veres SV Salford tegen Odin. Is het inmiddels SV Sanford gelukt om te scoren Joop? Nee. Op want dan hadden jullie wel geweld, dat weet je. Nee, het staan nog steeds die, die, die zielige 0-1... En het is een ja het zijn twee elftallen die eigenlijk wel aan elkaar gewaagd zijn. Uh, Odin 2, dat heb ik net even geïnformeerd, speelt de reserve hoofdklasse. Dat is in feite de hoogste klasse voor tweede elftallen. En uh, dat, dat is natuurlijk dus absoluut niet slecht. Uh, dus Samford die heeft gewoon een, een, een ja, volwaardige tegenstander aan het tweede van Odin. Samfoort uh, speelt in het wit. Het is raam, dat Odin in geel-blauw speelt. En ik denk dat die spelers toch een beetje, een beetje van slag af zijn. Um, de, de, de, het publiek heeft het ook. Die, die, die, die denkt van, oh goed, ja, maar dat is dan net, uh, dat geel-blauw is dan net van Odin. Uh, we hebben een hele grote kans gehad van uh, Billy Visser. Die kwam alleen dat de keeper af moest met rechts schieten. En hij is linksbenig. Dus dat was eigenlijk min of meer een, een ja, mislukt schot. De keeper kon er nog net wegspelen. Maar hij had wel een rebound, zich. En als Nigel Berg een beetje actenter was geweest. had er zomaar wel 1-1 gestaan. Maar hij was het niet. De keeper kon weer opkrabbelen. en op de tijd die bal weghalen. En nu is Sandford dan in de aanval. Sandford is in de aanval over de rechterkant. Michael Kuil. Heel hard gewerkt hier, zelfs. En dat is die bal laat hij over de achterlijn heen gaan, zo te zien. Ja, inderdaad. Het is een, een achterbal voor. Odin 2. 59 59.2 moet ik zeggen. Uh, die bal die wordt nu genomen en er wordt druk gezet door Zandvoort. Paul van der Oort probeert het druk te zetten. Daar komt Faisal Rikkers aan. En die schokt een beetje. Dat is niet echt druk zetten. En dat is zijn broertje. Dat doet wel heel goed. Wotfi. Wotfi Rikkers. Uh, en die speelt via Paul van der Oort. Naar. Faisal Rikkers. Je gaat pingelen. Speelt aan de buitenkant. Billy Visser. Billy Visser geeft hem in één keer voor. En er is... Oh. Bijna zijn broertje boy. Die daar uh, mooi komt inlopen. Uh, die bal uh, goed raakt. Maar uh, niet uh, goed genoeg goed genoeg in de richting. En die bal gaat over de achterlijn. En nu mag weer die bal gaan nemen. Nu weer naar de rechterkant van het Zandvoortse veld, zoals te zien. Ja, inderdaad. Um... Odin kan die bal niet kwijt Er is weinig beweging ja, Dat is ook misschien wel een beetje logisch Met het hele eten weer En dat uh, en dat, uh, dat, uh, ja, dat merk je gewoon We moeten wat meer gaan werken En dan gaat de bal komen Nee, gaat niet komen Teruggespeeld. Terug naar de keeper Helemaal terug naar de keeper Zandvoort zet de spelers van Odin Behoorlijk vast En die uh, die, uh, die komen er dus niet uit Ze wel nog steeds op hun eigen helft Al vanaf het moment dat die bal over die achtlijn ging Nu zijn ze eigenlijk pas op de helft van Zandvoort En dan gaat het snel, snel. Heel snel zelfs Maar slechts heeft het moeilijk Ja Oké, okay, voorzit naar de centrumspits de van uh, vanouden die speelt aan de zijkant toe en die kan dan de 16 meter in gaan krijgt de bal terug en dat is daar bulletjes die goed in toe in ehm to, uh, in uh, nou ja, in in <laughs> Ik kan hij voor die uitkappen ingreep. Samen wordt is u weg. Ja, uh, Michael Kuil aan de rechterkant Michael Kuil uh, heeft een bol gesteld. Hij loopt ook samen met zijn man van wij gaat het 16 meter gebied in, Die schiet En in de handen van de keeper maar zonder, Dat was een grote kans voor Sanford Als hij even gekeken had, want er stonden twee man redelijk vrij Dat was Paul van der Hoort en dat was Boy Visser dit is het eindjaal van de scheidsretter, die het uh, niet moeilijk heeft gehad, het weinig hoeven te fluiten. Heeft natuurlijk ook wel met die temperatuur te maken, een beetje gezapig. Uh, maar het uh, zandvoort zal uh, toch in die tweede helft moeten komen. Wil je nog het eind de wilden kunnen betekenen in die KVB bekercompetitie. Oké, okay, dankjewel Joop Fres voor je bijdrage van vandaag. Graag. Uh, ja, zo, zo meteen de tweede helft, die gaan we uiteraard ook volgen. En dan met John Lemmens. Tot de volgende keer Joop. Ja, tot dan. Tot dan. Dat was jouw fres vanaf het voetbalveld van FC waar de temperatuur behoorlijk hoog is. Hè? Je zou maar moeten gaan rennen achter zo'n balletje aan. Met deze temperaturen, dat ben je niet blij hoor, Albert nou, Ik kan bij de keeper zijn dan. Ja, alweer. oh ja, dan staan je weer een beetje stil. Mm, oké. Okay.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 Yes. Okay. Sí. Sí. Sí. Ik rayos de zon tumbassen en arena. En ik wil gewoon een piel dorada en morena. Ik wil rayos de Blijft dit een leuk plaatje vinden, hè, Albertje? Nee, maar ja, vrolijk het gaat om plaatje, toch? Ja, ja, ja, ja oké. Okay. José de Rico en Henry Mendes, sorry, en Raya's, Delsel. En daar is het even voor half vier geworden bij Stamford op zaterdag. CFM Stamford. We zijn bij jou tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En uh, ja, zo dadelijk om half vier hebben we de evenementagenda. Uh, valt er nog wat te doen in Zandvoort? Nou, denk het wel. Denk dus. het wel. Ik zou zeggen, houd die pen en papier bij me bij de hand. Want er is genoeg te doen in Zandvoort. Okay. Dit weekend en de komende weekenden. Dus uh, houd pen en papier bij de Dan een hoop gezellige dingen Ik nee, oh, oh. krijg je gewoon zin in uh, Brazil. En uh, lekker feesten met z'n allen. Heerlijk genieten van het mooie weer in Zandvoort. Welkom, weerkom. Hier is Koffie in Brazil. The billions of the to find those extra cups to fill. They've got an offer. Het is half vier geworden. ...tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ik ga er even rustig voor zitten. zitten. Juist, juist ja, luisteraars. Want we beginnen natuurlijk met uh, dit weekend... Uh, ...ja, er zijn vele activiteiten... ...maar dit weekend is ook uh, activiteiten op het circuitpark Zandvoort. De zogenaamde DNTR races. En uh, dat is een laagdrempelig uh, race evenement. U kunt daar gratis uh, naartoe. Vandaag en morgen. En dat begint morgen ook alweer uh, uh, tegen de middag. Twee dagen... Uh, ...nee, morgenochtend om negen uur alweer. Je bent van Harte welkom om daar gewoon lekker even in de duinen te gaan zitten. Lekker van het zonnetje te genieten. Vergeet niet iets te drinken mee te nemen. En dan kan u gewoon rustig naar wat race-spectakel kijken. De DNRT races vandaag en morgen op het Park Zandvoort. Dan gaan we naar de Watersportvereniging Zandvoort. En die is gevestigd aan de boulevard Paulus Lood A bij paal 67. Want vandaag en morgen is het weer tijd voor het grootste jaarlijkse spektakel voor de Zandvoortse kust. De Watersportvereniging Zandvoort organiseert de jaarlijkse tweedaagse van Zandvoort met de Eneco Luchterduinenrace. Voorheen genoemd de NAM Remrace. Een lange afstandsrace die inmiddels een prominente plaats op de Nederlandse wedstrijdkalender heeft ingenomen. De wedstrijd is van oorsprong ontstaan uit een lange afstandsrace van Zandvoort naar, via Noordwijk naar de rem en terug. Na het verwijderen van het rem-eiland is er als alternatief de Nam 22 boei voor Katwijk gekozen. En uh, wat ik ook wil vermelden is dat zondagmorgen, dus morgenochtend, zullen er voor de Zandvoortse kust korte baanwedstrijden in verschillende klassen worden gevaren. En zal er gestart worden met om circa 11 uur voor de watersportvereniging Zandvoort. Dus een heerlijk zeilevenement voor de Zandvoortse kust. Bent u nou morgenmiddag uh, in, uh, in het centrum van Zandvoort, dan kunt u natuurlijk naar de Kunstmarkt op het Draadhuisplein. Een gezellige markt met kunstmarkt. ...kunst van verschillende kunstenaars. En wat hebben we nog meer morgen zondag 19 augustus? Klassiek concert Il Canto di Rame, Protestantse kerkpost straat 1, om 3 uur begint dat. De entree bedraagt 5 euro, het kerkpleinconcert met dit keer een korkconcert van Il Canto di Rame, een half uur voor avond van het concert, is de kerk open. En dus u bent van harte welkom als u lekker van klassieke muziek wil genieten morgenmiddag. En uh, dan gaan we, maken een stapje naar vrijdag 24 augustus, tot en met zondag 26 augustus, dan is het Duitse race spektakel, de DTM, de Duitse Tourwagenmeisterschaft, neergestreken op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alverstraat, 108 euro paar sterkste toerwagenkampioenschappen sluit augustus met veel spektakel af in Zandvoort. Het publiek kan zich opmaken voor een stevige driestrijd tussen de brullende PK monsters van Audi, Mercedes-Benz en BMW. Ook de F3-Euro-series, Porsche Carrera Cup en de Supercup Challenge komen in actie. Voor meer informatie kijkt u even op de website www.circuitparkzandvoort.nl. Vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus Duits race-spektakel. En liefhebbers van een mooie langsmuziek. zaterdag 25 augustus is het zover. Dan is het muziek... Muzie museumpodium waar met onze Zandvoortse zangeres Rodesh en dat is, vindt allemaal plaats aan het Zandvoortsmuseum aan de Swaluwestraat 1 en dat is, u wordt verzocht om kwart voor drie aanwezig te zijn, de entree bedraagt 2,25 euro het platform voor muziek, theater, poëzie en verhalen is dus met elke keer een andere artiest dit keer de, zanger, de Zandvoortse zangeres Rodesh beter bekend onder haar artiestenaam want die andere naam die mag ze straks zelf even uitspreken. Goed, Katie maakt wel lou zoelige, loungeachtige muziek en wordt geregeld vergeleken met zangeres Sade. Maar daar lopen de meningen over uiteen. Al jarenlang schrijft ze haar eigen teksten en muziek. In haar liedjes proef je haar liefde voor de muziek, creativiteit en de lichtheid van het leven. Kortom, daarom wegdromen en genieten tijdens museumpodium 4. En uh, de jeugd is gratis, volwassenen 2,25 euro. Uh, dat is maximaal 50 personen, dus we uh, zijn op tijd bij, want het zal vol worden op zaterdag 25. 25 augustus ...in het museum met onze eigen zangeres uit Zandvoort, Rodesh. Gaan we door naar zaterdag 25 augustus... ...dan hebben we ook een kust, kunstfestijn aan de Mango's Beach Bar. Strandafgang, de Volvage, nummer 15. Dat begint om 2 uur en het duurt tot 5 uur. Droom je ook van optredens voor een echt publiek? Stralend in de spotlight staan, deelnemen aan Adels X-Factor... ...Holland's Got Talent, The Voice of Holland. Deze zomer kan het in Zandvoort en wel tijdens het kunstfestijn. Op 14 juli was er al een kunstfestijn... ...en op 25 augustus vinden de voorronden plaats... Van de talentenjacht op het strand in Zandvoort. De afgelopen vijf jaar heeft kunstverstijn veel talent uit het Nederland voortgebracht. die vaak later te bewonden waren bij bekende musicals. en op de tv-programma's. Wilt u meer weten, ga dan naar info apenstaatje eventsnl info apenstaatje eventsnl Ook zaterdag 25 augustus tot en met vrijdag 31 augustus het EK Zandsculpturen bouwen. op diverse locaties in Zandvoort. Vorig jaar vond het eerste nationale Zandsculpturenkampioenschap in Zandvoort plaats. en dit jaar gaat dit grote worden, want dan wordt het Europees Kampioenschap in Zandvoort gehouden. In totaal acht uh, zandkunstenaars uit verschillende landen creëren een sculptuur met als thema zagen en legenden. Het bouwen van deze zandsculpturen is al een evenement op zich waar u de beeldhouders aan het werk kunt zien. De beelden meten ongeveer 3 bij 3 meter en zijn 3,5 meter hoog. Op de boulevard wordt 200.000 kilo, ja u hoort het goed, 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort, gestort zelfs. Zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 augustus het EK Zandsculpturen in Zandvoort, waar anders zou ik bijna willen zeggen. Dan op zaterdag 25 augustus hebben we natuurlijk het grote muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Dat alles begint om 8 uur en duurt tot 12 uur. Het derde muziekfestival Zandvoort met dit seizoen op 25 augustus is echt een voor liefhebbers van lekkere, die, lekkere en dansbare muziek. Op vier buitenpodia treden weer een aantal bands met naam op die zich thuis voelen op het dorpsplein in Zandvoort. Zaterdag muziekfestival op vier podia in het centrum van Zandvoort. Schrijf het vast in uw agenda en het begint allemaal om 8 uur dan hebben we ook nog op zaterdag 25 augustus... Een ...Surf and Beach Festival op Strand. De spot strandafgang 23a. Dat begint allemaal om 3 uur en duurt tot kwart voor 12. Op zaterdag 25 augustus is het alweer zover. Na twee succesvolle edities in 2010 en 2011... ...organiseert de stichting Free Your Dreams... ...nu voor de derde keer een Surf and Beach Film Festival... ...bij Beach Club, de spot in Zandvoort. En dat alles begint middags om 3 uur... ...en duurt tot kwart voor 12. Zondag 26 augustus, ja... ...dan is het zover... ...het 30 jaar jubileum van het Zandvoorts Mannenkoor, Ons eigen Zandvoorts Mannenkoor staat dan 30 jaar. Uh, de, die geven een concert in de Rooms-Katholieke kerk aan de grote Krocht 45. Dat begint allemaal om half drie en dat duurt tot vijf uur. Vanwege 30 jaar bestaan nog het mannenkoor u van harte uit om dit jubileumconcert bij te wonen. U kunt kaarten krijgen, in, weet ik alweer, Sebbol en uh, nog een andere plek. Dus wees er snel bij, want uh, de kerk vol is vol. Dan hebben we op zondag 26 augustus we nog een optreden van Papa Luigi e Michi. Dat is allemaal een muziekpaviljoen raadhuisplein. En dat begint om 1 uur en duurt tot 4 uur. Gypsy swing in de stijl van de befaamde hot club de France. Maar met een knip oog naar de hedendaagse jazz en popstijlen. Uiteraard bent u ook nog van harte welkom tot 8 september de zomerexpositie Zeezichten in de Gatenkerk in de Grote Krocht 45. En tot 21 oktober bent u ook nog van harte welkom tot de stootstelling Beelden van Zand. En dat is natuurlijk allemaal een Zandvoorts museum. Goed, muziek festival hadden we gehad. DTM hebben we gehad. En uh, de programma voor DTM staat inmiddels al op de website van het circuitpark Zandvoort. Drie dagen uh, race spektakel. Goed, dan uh, 30 jaar bestaan van de, van de mannenkoor hadden we ook gehad. Dat scheelt een stuk. En waar ik u al even op wil attenderen. 6 oktober Korendag Zandvoort 2012. De zesde Korendag Zandvoort wordt gehouden op 6 oktober 2012. Er waren zo'n 55 koren die zich aangemeld hebben voor deze dag. Helaas kunnen er maar 23 koren aan dit schitterende festival meedoen. De gelukkigen komen uit alle delen van ons land van Zandvoort tot Wognum. Dit jaar hebben, wij als thema, hebben zij als thema de 60s. Dus zij gaan op zoek naar de tijd van de dolle Mier naast provo's en heel veel artiesten uit die tijd. Schrijf het vast in uw agenda 6 oktober Korendag Zandvoort 2012 En voor de liefhebbers voor de historische Grand Prix Zandvoort 31 augustus 1 september en 2 september de, die drie dagen verkeert Circuitpark Zandvoort in historische sferen Tijdens de driedaagse historische Grand Prix Zandvoort komen louter historische topklassen aan de start. Wat te denken van de drie velden van de Formule 1 en Grand Prix auto's waaronder de Grand Prix Masters met Formule 1 behoorlijk tot en met 95. 80. De World Sports Cars Masters doen tijdens, de 24 uur, nee, doen tijdens hun race de 24 uur van Le Mans herleven. Het programma wordt gecompleteerd met prachtige startvelden van de Formule 2 auto's, sportscars, tourwagens en GT's. De toegangsprijzen beginnen bij 20 euro. Ook daarvoor nadere informatie op Circuit Park Zandvoort. Tot zover. En nog eentje. Ik had er nog een. Voor 30 september. Ja, 30 september. Die moet ik niet vergeten. En dat is voor liefhebbers van de oldtimers, want dan is het Nationale Oldtimer Festival ook weer erom op het Circuit Park Zandvoort. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Zo, dat was weer een hele mol vol. Neem maar even een slokje water over. Gaan dan. we doen, gaan we doen. Zeker, nee, heb ik mijn op inmiddels klaargezet. Oh nee, zou, zo erg gestart, <laughs> maar niet, maar is dat niet. Dat is wij weinig hoor. En vanavond bij Jupiterplaatshaven vanaf 6 uur. Uh, groot feest tot 9 uur s'avonds. En het gaat misschien nog wel even wat langer door hoor. Iedereen is van harte de welkom. Extraño el calor. En nuestros rincones. No puedo fingir. Si tú no estás aquí, Junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, Ya no soy el mismo. Te quiero olvidar. Y no lo consigo te recuerdo más. Siempre weet Se sienta mijn mi me invita a brindar por esta tristeza una sensación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 Zondag muziek op de zaterdagmiddag bij CFM van José Feliciano. Gevolgd door Gabriella Chilmi en Sweet About Me. En dan is het kwart voor vier geworden. We hebben vanmiddag een gast in de studio, Albert-Jan. Ja, Ja, want je had het net in de evenementagenda. Hè? Dat, het korte evenementagendaatje. van je had je het al over. <laughs> Welkom in de studio, Rodesh. Ja, dankjewel. Dankjewel, Albert. En, en de officiële naam is... Ik vind het, ze dat zo mooi uit. hè? Kati Samelota. Kijk. Op zijn Frans. Dan ben ik al Maar hangen. mensen noemen me ook Katie of Kati. Katie. Luister ik ook allemaal naar. Dus, uh... Goed, we gaan even eerst even heel recent naar gisteravond. je hebt opgetreden uh, tijdens de Harlem Jazz. En, ja, wow, hoe kwam dat zo ter stand? Ja, dat was heel grappig. Ik had met iemand over dat ik een uh, gitarist zocht. En zei, nou, dan moet je even naar uh, die en die naam zoeken. En uh, nou, toen dus kwam ik uit op de site van Ungawa terecht. De band Ungawa. En toen heb ik een pagina geliked. En en die bandleider die zag dat en die had dus nou vriendjes worden op Facebook en ik van nou, ik vind jullie uh, site zo leuk jullie hebben een beeldmerk van een, uh, een uh, koe met zebra strepen hmm. en ik denk nou, dit uh, is me ja, Nederlandse nee. vader, Cameroense of Nederlandse moeder, Cameroense vader dus ja. ik ben die koe koe met, strepen, koe met zebra strepen ja. en uh, van nou, hier is mijn muziek wat vind je ervan, en, en hij reageerde heel enthousiast van nou, we gaan vrijdag optreden in Haarlem, waarom zing je niet gewoon een liedje met ons mee ik zei nou, dat is goed dus ik ging kijken naar een, een YouTube filmpje en ik kwam uit op het liedje Pata Pata van Makiba ja. Nou, daar kan hij zelf ook mee aanzetten. Van waarom zing je dat liedje niet mee? En, uh, en gisteren toen uh, kwam ik aangelopen. En ik zie al oh, die mensen daar staan. voor stempels. Ik <laughs> oh my god. Ja, ja heb, heb ik dat? Ja, heb ik dat? En, uh, <laughs> nou, en toen de band pas ontmoet. Ja. Echt uh, een kwartier voor het optreden. En uh, van nou uh, ja, ik roep je om en spring me op het podium. En uh, en zing maar gewoon lekker mee maar had, je, had, je, had, je, had je geen vlinders in de buik van? De, ja, ik vond het wel even heel erg spannend ja. ja, ik vond het heel spannend En hoe waren de reacties na afloop? Want ja, leuk, leuk ja. Want daarna ging ik gewoon lekker weer in het publiek uh, Tussen de mensen staan, uh, lekker meeswingen Want ze spelen gewoon hele lekkere muziek ja. En uh, ja, allemaal leuke reacties En ik had flyers in mijn hand En dan kwamen ook mensen naar me toe van, maak een flyer? Ja, je weet, je dus, weet nooit hoe een goed Ja, en naast. Hoe Sorry hoor, een dat is niet zo. <laughs> En ik had dus ook een zebra-jurk aan, ja. een zebra print jurk aan. Ik denk, ja, dan moet ik toch wel een beetje in de stijl blijven. Dus ja, oh, was God, leuk. leuk. maar leuk, ja. echt, maar echt, echt uit de lucht komen vallen ja. en uh, niet, ja. niet, niet oefenen, gewoon boom, nee, gewoon maar doen. Gewoon vier dagen van tevoren, ja. Ja, leuk. ja heel spannend, dat was leuk. Gaan we nog even een eindje terug in de geschiedenis, want die enige tijd geleden was je ook de gast uh, in onze uitzending. En ja. toen was het een keer release van je cd. Ja. En dat is weer een hele andere soort muziek die je ja. toen uitgebracht hebt. Ja. Wat is er uh, sinds die tijd gebeurd, sinds de release van die cd? Uh, nou, leuke dingen. Uh, het heeft even stilgelegen in uh, december, januari, toen door allerlei privéomstandigheden. En uh, vanaf februari toen uh, zijn er echt allemaal een soort sneltrein van allemaal dingen gebeurd. Uh, ik heb verschillende optredens gehad. Uh, onder andere is mijn muziek gedraaid in een modeshow in New York. Ja, het is Met dat jij erop een, kwam, anders had ik het gevraagd maar Ja. Hoe komt jouw muziek in een modeshow in New York? ja, nou ja, lang leven social media. ja, het is wat, hè? ja, echt. <laughs> ik ga ook digitaal. Hoor. ja, ja, ja waarom zit jij dan niet op Facebook? nee, nou, dat dus leg ik je na de uitzending wel uit. <laughs> ik ga maar zoeken, ja, nee. vriendjes worden. Ja. nee, ik was op een gegeven moment op, op LinkedIn, dus dat is hier een andere social media gebeuren. en uh, toen was ik op zoek naar uh, modeontwerperspagina uh, of groepen. nou, toen kwam ik inderdaad uit op de eco fashion designers. dus uh, mode met een uh, ecologische uh, touch. En toen had ik een oproepje geplaatst van uh, ik zoek uh, modeontwerpers om mee samen te werken, om kleding voor optredens of wat dan ook. En toen kreeg ik een hele leuke reactie van een Amerikaanse uh, modeontwerpster uit New York. En... En die was helemaal meteen fan van de muziek. En I like your style. And it's amazing. And <laughs> oh, okay. Echt heel enthousiast. Dus wij uh, skypen en mailen. En uh, op een gegeven moment zei ze... Nou, ik heb binnenkort een show En ik weet niet of je muziek kan draaien. Maar ik ga mijn best doen. En toen echt een dag van tevoren... Ja, ik ga je muziek draaien. Dus toen heeft ze It's With You, het eerste nummer van de cd, gebruikt. Daar gaan we zo meteen naar luisteren de afloop. Dus ik had ja leuk. Dus ik had dat ook op mijn Facebook geplaatst. nou dit en dat gaande. Nou, meteen Haarlands Dagblad ving dat op. En dus een hele leuke attentiewaarde was dat. En toen had iemand van mijn Facebookpagina gaan googelen en die vond dus een filmpje van die modeshow met de muziek. De Scutty! jouw muziek. Ik hoor jouw stem. En die mode ontwerp, ze wist zelf ook niet van het filmpje. Dus, uh, okay. dus het was voor haar ook een hele leuke verrassing. Geweldig. En hè? toch een soort van bewijs. Dus, Gaat ook, ook maar aan de social media dat dat allemaal nee, grens, echt, grensvervagend nou, werkt. Nou, en... zeker. Maar dit soort dingen ja. ook, ook de, de, de drempel ligt gewoon veel lager. Als ik gewoon bijspreken met een bekende artiest contact wil. Ja, nou goed, heel heb ik grote dan wat moeilijker. Maar gewoon muzikanten. Dan kun je gewoon heel makkelijk linken. En het is gewoon ja, liggen en je maakt snel contact op met mensen. Goed, dat is en, gaaf. Ja, nee, dat is echt uh, ja. geweldig. Zo, ja. en dan gaan we even naar volgende week. Hoe uh, je gaat optreden in, bij het museum. Ja. Tussen drie en vier. Ja. En hoe is dat uh, tot stand gekomen? Heb jij hun benaderd? Hebben zij jou benaderd? Uh, ja, eigenlijk tot niet voor alle optredens uh, ben ik tot niet voor benaderd. E. Ja. Dus uh, ik ga nu wel met een uh, PR-dame gaan we een plan maken voor de toekomst. Van, uh, oh jee. Van allemaal wil optreden. <laughs> <laughs> en uh, dus ik heb daar al heel veel plannen over en ideeën over. Maar uh, ja, ik kende een aantal aantal mensen die in het museum werken en uh, dus ze dus kwamen naar me toe van goh ja je hebt uh, die cd uitgebracht en we zijn met het podium begonnen en we willen graag uh, artiesten of, of uh, nou, kunstenaars uh, poëzie eigenlijk een hele scala aan activiteiten die ze willen plannen elke maand dus dan uh, kwamen ze bij mij uit. Oké, okay, dus voelden we wel vereerd eigenlijk. Ja, geweldig. Het ja. is hartstikke leuk. Het is, is klein kleinschalig, maar er kunnen toch 50 mensen kunnen daar op dat pleintje. Ja. Vorige keer was Adam Spoorden, Nou, volgende week jij. Ja, en, en Adam Spoorden heeft zelfs buiten gedaan. Dat vind ik dan weer een beetje eng. Hoe? Oh. <laughs> Ja, ik ben bang dat, dat, dat de muziek dan niet tot zijn recht komt. Dat het toch een beetje oh. verwaait of zo. Okay. Ja. En, en we zullen met onze ja. weerman gaan praten of we dat kunnen regelen. <laughs> maar goed, uh, even omwille ja. van de tijd. Uh, je hebt een videoclip heb je gemaakt of ga je maken? Nou, ik, ik wilde één clip maken en er zijn er vier geworden. Hoeveel? Vier. <laughs> Oké. Okay. Goed. Had ja, je zoveel en, materiaal? Ja, zoveel ideeën. En ik, op een gegeven moment ontmoet je mensen. En die kent die, en die kent die. En op een gegeven moment, oh, dan ga ik wel mee met die clip. En, uh, en eentje ook in Parijs, in mijn geboortestad, opgenomen. Ah, dus Dus uh, Volgens mij, ben je helemaal, zit je op een golf? Ja, ik zit helemaal in de flow. Echt, er gaan allemaal deuren open. En uh, en die videoclip, ga je die ook lanceren? Ja, ik wil daar een feest aan geven. Dus 14 september ga ik een feest geven bij Club Nautiek. Ook voor de pers. Dus jullie zijn sowieso ook uitgenodigd. Wij zijn al pers. Hé, jullie, <characters> jullie moeten komen. <laughs> 14 september. Hè? Op een vrijdag. Ja. Ja, en uh, Dus vanaf 4 uur is dan besloten. En vanaf uh, 8 uur dan kan iedereen komen. En om 9 uur geef ik een uh, presentatie. En dan vertel ik over hoe die clips ontstaan zijn. Al die anekdotes en gekke situaties. En, en iedereen die heeft meegeholpen ook even de schijnwerpen zetten. Want ja. Ze hebben toch allemaal uh, zich met hart en ziel ingezet. Gezet. En met weinig middelen hebben we gewoon echt heel veel mooie dingen gemaakt. Dus uh, dat wordt ook heel spannend. En dan gaat alles op YouTube en dan kan iedereen uh, het zien. Het zien, super. Ja. Dat is nog één keer de datum, dat is op... Vrijdag 14 september. Vanaf 8 uur. Ja. Oké, okay. en mensen kunnen daar gewoon dus heel goed kaarten kopen of... Ja, het, het fijnste is als mensen op, uh, zich inschrijven op de gastenlijst. Ja. Dus via contact, apenstaatje voice of rhodes.com. En uh, dat is het leukste. Dan weten we een beetje hoeveel mensen er gaan komen. En, uh, en iedereen is welkom. Nou, we gaan er gewoon een feest van maken. Geweldig dat het zo loopt. Ja. We, we, we, we volgen je op de voet. Ja, en uh, we uh, zullen dan zometeen ook een nummer draaien. Van, uh, wat ook, ook, ook gedraaid is tijdens die modus, modus show. show. It's with en, you. It's yeah. with you. Uh, luister naar de lounge muziek van Rodesh. Volgende week live om drie uur bij het museum. Yes. Heel veel succes. Dankjewel met jou. Oké, nou was mooi. Zullen we zullen nog even voorpraten dat minuutje. Wat ik ja. aangaf. Ja, oh, was dat een minuutje? Ja, dat was een ik dacht minuutje. dat een ander vingertje was. <laughs> Ik dacht, ik dacht nummer 1 van de cd. Nummer 1, ja, nummer 1 van de cd gaan we draaien. Nog even voor, uh, voor de luisteraars, uh, hoe heet het nummer? It's With You. It's With You. Gaan we draaien tot het uh, nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. Gaat dat zo snel? Zo snel gaat dat. Oké, oh, hey. okay, even jeetje. kijken of ik nou met de tijd uit... <laughs> het is een live programma. Ik raad ja, het dan ja, voor, ja, ja, ik praat okay. het makkelijk voor. Nou, helemaal goed. Nou, bedankt voor je komst. Dank je wel. En heel veel uh, succes. En als er weer wat is, ben je van harte welkom. Ja, super, dank je launch him. CFFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.